Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 110, vers 5 en 6. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan. En koningen die tegen u zich stellen, ten dagen van zijn grimmigheid verslaan. Hij zal net recht de woeste heidenen richten, met lijkend veld bezaaien door zijn hand. Zijn strijdbre hand zal straks het hoofd doen zwichten. Twee bastig hoofd van een zeer machtig land, Psalm 110, vers 5 en 6. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 17 vanaf vers 49 tot het einde. En 1 Samuel 18 van vers 1 tot en met 5. We noemden nu 1 Samuel 17 vanaf vers 49. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde. En trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter Al Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen, en hij versloeg de Filistijn en doodde hem, doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en het uit zijn scheden En hij doodde hem en hij hiel hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op. En juichte en vervolgde de Filistijnen. Tot waar men komt aan de vallei. En tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saaraim. En tot aan Gad en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen Israëls om. Van het hittig najagen der Filistijnen. En zij beroofden hun regens. Daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abne, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling, Abner. En Abne zeide, zo waarlijk als u ziel leeft, o koning. Ik weet het niet. De koning nu zeide... Vraag gij het... Wiens zoon deze jongeling is? Als David wederkeerde... Van het schaam van de Filistijn... Zo nam hem Abner... En hij bracht hem... Voor het aangezicht van Saul... En het hoofd van de Filistijn... Was in zijn hand. En Saul zeide tot hem... Wiens zoon zijt gij, jongeling... En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht Izei de bedrehemit. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken... ...dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis... Jonathan nu en David maakten een verbond, de waar hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit, overal was Saul hem zon. Hij gedroeg zich voorzichtig. En Saul zette hem over de kruiswieden. En hij was aangenaam in de ogen des ganse volks. En ook in de ogen der knechten van Saul. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren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 U die hoog woont en die lach ziet. Die de hemelen der hemelen bekleedt met uw heerlijkheid. En die op de aarde de voetbank uw voeten. Uw goddelijke regering bewijst. Die boven dit alles uw gemeente opzamelt. Van alle tijden. Uit alle geslachten tot de dag waarin u gekroond zal worden met de kroon. Waarmee u uw moeder kroonde op de dag van uw bruiloft. Waar alles in alles zal vervuld worden. Waar het zijn zal één herder en één kudde. En u de volheid, uw heerlijkheid zal openbaren naar uw eigen beloften. Wij verwachten naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. U hebt ons vanavond in uw sparende goedheid nog op de voetbank gelaten want uw heilig oogmerk zal worden bereikt, namelijk de toebrenging. En wanneer die laatste zal zijn ingezameld, dan zal de prediking niet meer worden beluisterd, want de prediking is voor deze tijd, zoals ook de ambten voor deze tijd zijn. Want als er geen tijd meer is, dan zal uw gemeente in alle volheid u mogen verdienen en dat zonder ophouden. Wanneer we samen zijn, is dat nog een bewijs dat u bezig bent om uw gemeente toe te brengen. Zou het ook vanavond mogen zijn... Dat de doden mochten horen de stem van U, o Zone Gods. En dat U betonen mogen door Uw goddelijk almacht. En de betoning van Uw vrijmacht. Dat er bij U geen aanneming des persoons is. En dat Uw pijlen scherp zijn en treffen in het hart van konings vijanden, dat er vanavond nog verslagenen van hart en leven mochten zijn, die het voor u mochten leren opgeven, die u zou trekken uit die macht van de zonde en van de dood, en dat vanavond in de hemel blijdschap zij naar uw woord ...wanneer een zong daar tot u wordt bekeerd... ...en dat er op de aarde verwachting zou worden verwekt... ...in de wetenschap dat u met uw kerk zijt ...tot aan de einding van de wereld. Maar de prediking is ook... ...tot voeding van uw gemeente. Er moest melk zijn daar kinderkens maar ook vaste spijze voor degenen die de zinnen hebben geoefend. Opdat ook uw gemeente in dit uur de leidingen en de verborgen gangen die u gaat, o koning der koningen, zouden aanschouwen dat u meer en meer gestalte mogen bekomen. En dat het waar is dat u naar het zure het zoete geeft. En na de nacht de dag. En dat u waarlijk zal vervullen. En dat is de troost van uw gemeente op aarde. De Heere is mij tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied en mijn psalmgezang. En hij is het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem een leven lang. Want u hebt beloofd, heren, dat de goddeloze niet altijd zal heersen over de rechtvaardige. En u hebt ook eenmaal toegezegd en het mogen tot zijn, dat u uw kerk zal bezoeken met uw heil dat u waar zal maken, o deze uur, dat er voeding is ook voor de uwen, en dat de rotsteen nog eens verloeien mocht, en de wateren daarheen mochten gaan, en u een milde regen doet druipen als uw erfenis moe en mat geworden is. Zou u willen gedenken aan die die met ons niet kunnen samenkomen? U zou nog een zegen achter u kunnen werpen, en omdat u niet aan tijd en plaats gebonden zijt in de eenzaamheid, u nog kunnen verklaren. We dragen wat rouw, draagt u de Heere op, de wees, de weduwe, de naar in het midden van ons vertroosten, bedroefde harten van vaders en moeders mocht u willen verkwikken en bovenal doen verstaan, o God, dat het klaaghuis nogal beter kan wezen dan het huis van de maaltijden. U wil de zorgen en oden van uw gemeente gedenken u verscheurde kerk willen aan de breuken, Jozefs, nog bezoeken, o God. En u bevestigen mocht dat er een overblijfsel zal zijn na de verkiezing van uw goddelijke genade. En die zullen op uw naam betrouwen dat ook vanavond iets verstaan mag worden. Van die verbondenheid waarvan u gesproken hebt. Ik wil dat ze allen één zijn. Gelijk gij en mij en ik en u. Op dat de wereld het te weten. Dat ik ze heb lief gehad. We liggen samen heer. Verdronken in de diepten van de val en verlorenheid. Maar het heeft u behaagd. Juist door die diepten van Adams val heen u te verheerlijken en de deugden van recht en van genade mocht dat ook vanavond tot openbaring komen denkt u ook aan de noden der volken aanschouwt u eeuwig verbond stelt het getal uw knechten nog tot een lof op aarde en waar u de wan in uw hand hebt mocht u de dorstvloer willen doorzuiveren. Geef ook uw knecht vanavond de eenvoudige goddelijke leiding van uw geest die alleen in de waarheid leidt en verkwikt zijn ziel ten dagen van vreemdelingschap om Jezus wel. Amen. We zingen Psalm 56, de versen 5 en 6. 56, het vijfde, zesde vers. Ik roem mijn God. Ik bereis het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God door geen vrees gestoord. Was sterfeling zal mij schenden. Ik heb beloofd wanneer gij mijn ellende mij bijstand bood en toen hij af zou wenden tot uw God mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. En gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. We noemen de versen 5 en 6 van Psalm 56. liefden waar genade valt, de valt ze vrij. Om genade te bewijzen, was een drieënige God is zichzelf bewogen, heeft het ingewangt Gods gerommeld. Om genade te gronden. Heeft de Heer het voorwerp van zijn vermaak geschonken? Want de genade ze ligt gegroond in het voorwerp waarvan Paulus schrijft: dankende God voor zijn onuitsprekelijke genade. De genade inwoning door de Heilige Geest leunt op de verdiensten van Christus. Genade is een geschenk van de hemel. De dichter van 84, die heeft gezongen, hij zal genade en ere geven. Dat wil zeggen, dat het genade geschenk altijd gepaard is met het geschenk van de eer. God geeft zijn kinderen een plaats en een naam. Maar die eer geven wil niet zeggen dat de wereld die eer geeft. Maar dat God ze die eer geeft. Ik heb wel meer gezegd van een de oude uit de tijd van de Doliantie. Toen ze tegen hem zeiden dat het genadeleven en het ambtelijke leven me zo weinig eer gegeven heeft. En die oude leraar, die oude hoekstra, die zei als antwoord, mijn grootste eer is dat God me geëerd heeft om zijn dienaar te zijn. Hij zal genade en die zal eer geven. Waar genade valt, komt ze in de vrucht openbaar. Want de Heer staat voor zijn eigen werk in. Over die zaken willen we vanavond met u denken. De schriftwoorden die we overdenken, die vindt u in het eerste boek van Samuel, gedeelte dat u is voorgelezen. En daar gaan we in vervolg van onze Bijbellezing opnieuw over denken. En dan denken we over de versen die u vindt in Samuel 17. Toen zou David zou gaan tot de Filistijn. En dan uit het achttiende uh, e hoofdstuk het onlosmakelijk vervolg en het geschieden als hij geëindigd had om zal te spreken dat de ziel van Jonathan verbonden werd en Jonathan en David maakten een verbond zo de hoofdgedachte die ons wijzen van het getuigend genadeleven van de Gods hart. Het getuigend genadeleven van de man naar Gods hart. Ik heb drie gedachten gelezen. In de eerste plaats Davids afkomst onderzocht. In de tweede plaats Davids geloofsband openbaar. En ten derde Davids verbondsluiting getoond. We hebben drie gedachten, ze handelen over het getuigend, genade, leven van David. En dat getuigend leven, dat bepaalt ons ten eerste bij zijn afkomst. Ik ben een zoon van uw knecht, die de betelige miet. De geloofsband en het geschieden dat de ziel van Jonathan verbonden werd met de ziel van David. En Davids verbondsluiting en Jonathan en David maakten een verbond... die hij hem lief had als zijn ziel. Geliefden, we willen in de eerste plaats terugdenken... ...in het verband met hetgeen dat we de vorige maal met u hebben overdacht... Dat hetgeen dat gebeurd is in de slag tegen Goliath ook het leven van Saul, de zoon van Jemeni, heeft aangesproken. In de eerste plaats, voordat de slag viel en hij die jonge herder heeft zien gaan tot de Filistijn, heeft hij bij zichzelf al gedacht, wie is die jongen? En hij heeft zijn krijgsoverste Abner bij hem laten komen en gezegd, die jongen die daar afdaalt in de vallei, wiens zoon is dat? En toen hebben we even met elkaar stilgestaan, omdat hij vanwege de belofte die hij gedaan had, heeft overwogen als die jongen die strijd wint, dan zal ik mijn beloften aan hem waar moeten maken. En je weet uit de geschiedenis die hierna gaat volgen, dat die toezegging van Saul en de beloften die hij gedaan heeft, dat daar niet zoveel van terecht is gekomen. Dan in de tweede plaats, wat u ook nog even moet herinneren, en dat is u ook gewezen, dat nadat David met het hoofd van de Filistijn uh, naar Jeruzalem geweest is, wat we u ook hebben meegedeeld tot een teken, om daar Gods overwinning te laten zien aan de Jebusieten, dat voor dit alles Saul en de tent van Saul opnieuw onze aandacht moet vragen. En dat is in de eerste plaats om de afkomst... ...van deze David is met elkaar te gaan overdenken. En dat naar aanleiding van toen de krijg geschiet was... ...is Abner, de krijgsoverste van Saul... ...David gaan ophalen. En in mijn gedachten zie ik David opklimmen uit dat dal... ...en ik zie Abner, de krijgsoverste, de tent van Saul verlaten... En die neemt deze jongen mee en die brengt hem in de tent van Saul. Moet u even proberen dat tafereel in u op te nemen. Dat God een waarmaker is van zijn woord is nu bevestigd. Wat David geloofd heeft, dat is waar geworden. Die God die mij uit de muil van de leeuw en, en van de leeuw heeft gered, diezelfde God, die zal men ook redden uit de handen van deze Filistijn. En dan weten we dat hij geloofd heeft in de beloften Gods, want Israël zou weten dat Israël een God heeft. En als je nu even denkt, dan komt deze jongen met dat bebloede hoofd, nu waar, dat kan een kind wel begrijpen, daar binnen. En wat moet Saul nou dadelijk herinneren? Hij moet weten dat Israël een God heeft. En in plaats dat deze koning daarmee bezet is, en het wonder ziet van de goddelijke triomf is die man met al de wonderen die daar gebeurd is, maar met één ding bezig, dat is met zichzelf. En toen heb ik gedacht, jongen, wat er in het leven van een mens ook gebeurt, als God er niet in meekomt, dan brengt het de mens nergens. Eenmaal heeft de grote leraar gezegd, al zouden ze uit de doden opstaan, ze zullen het zich niet laten gezegd. En die goddelijke wonderen, die onmogelijke slachter, en dat hoofd van Goliath in de handen van David, heeft hem niet doen getuigen. Wat zelfs die goddeloze Nebukadnezar deed. Weet je wat? Want die zei, o Daniel, heeft die God, die je altijd beleden heeft, heeft die God je ook kunnen redden uit de muil van de leeuw. Hij heeft daar niet in verwondering uitgeroepen, nou moet ik bekennen dat God de God van wonderen is. Hij heeft ook niet geschreeuwd in ootmoeders harten, heren, dat ben ik niet waardig, dat je nog voor Israël hebt ingestaan. Hij denkt alleen nog maar aan zichzelf. Luistert u maar. En Saul zeide tot hem namelijk, tot Abne, wiens zoon zijt ge, jongeling. Dan mag hij het zelf gaan zeggen. En ik heb u vorige keer al eventjes gezegd dat deze Saul en ook Abne natuurlijk weten wie hij is. Wij geloven niet wat de moderne theologie ons voorhoudt. Dat deze geschiedenis met Goliath plaatsvond. En dat daarna David pas aan het hof gekomen is. Maar dat deze vraag alleen maar opkomt uit hetgeen hij beloofd heeft. Een schoonzoon van de koning te zijn. Waar David zelf van gezegd heeft. Het is toch niet zo gering om een schoonzoon ...van de koning te zijn. Hij heeft zich niet in het wonder... ...verlustigd. En toen heb ik gedacht gemeente... ...het wonder van genade... ...en de wijze waarop genade verheerlijkt. En wie God daarvoor wil gebruiken... ...was voor Saul ...een moeilijke zaak... Een zaak die door alle tijden en eeuwen nog precies eender is. Ik ben met de aanvang begonnen om tegen u te zeggen, bij God is geen aanneming des persoon. En het was ook hetzelfde wat Jezus en zijn discipelen hebben ervaren toen Jezus voor de Hoge Raad werd gesteld. En hij gevraagd werd naar zijn leer en naar zijn discipelen. Kende die hoge priester, die discipelen van Jezus niet? Johannes, Andreas, Filippus en, en. Ja, die heeft hij heel goed gekend. Maar weet je, daar was niet één wetgeleerde bij. Er was niet één fariseer bij. Daar was er niet één van de hoge scholen van Israël bij. Als er nou maar eens Eentje bij je geweest was. Maar nu ging God om zijn eeuwige raad uit te voeren. En straks een kerk te bouwen tot aan de einden der aarde. Al die wijze mensen voorbij. En al die nette mensen gingen die ook voorbij. En die haalden een visser en een tollenaar enzovoorts om zijn kerk te bouwen. Tot beschaming van de hel. En tot een betoning van de goddelijke vrijmacht. En dat is nog nooit anders geweest. Nu is die vraag die hier gesteld wordt door Saul begrijpelijk. Hij kon voor de goddelijke vrijmacht niet buigen. Hij nu God in zijn lieve raad, zijn kerk bouwt. En het koninkrijk van Israël bevestigd door een eenvoudige herdersjongen. Maar dat was een moeilijke zaak om dat te ervaren. O ze hebben op de Pinksterdag uitgeroepen. Zijn allen die daar spreken niet Galileers. En zo werkt God vandaag en de dag nog. Het ontbreekt in onze tijd niet aan geleden mensen. En het ontbreekt niet aan mensen die bij wijze van spreken met titels over de wereld lopen. Maar jong en oud, dat we het niet zouden vergeten. Dat God door alle tijden en eeuwen heen door de meest eenvoudige mensen zijn kerk gebouwd heeft. En dat de Heer onze gemeente groot gemaakt heeft door de meest eenvoudige mensen te roepen en ze te stellen als dienaren van het woord. Er is niets nieuws onder de zon. Wat daar gebeurt. Daar staat David. Je zou bijna denken dat zijn lange herdersmantel. Bevlekt is met het bloed van deze Filistijn. En dat dat vreel heeft hij gezien. Hij zegt. Wiens zoon wij Hij zegt niet. O mijn jonge God heeft het voor je opgenomen. En de Heer die heeft waargemaakt. Want in het geloof is geen twijfel. En door het geloof hebben ze koninkrijken overwonnen. Hij zegt, wat ben jij voor een jongen? En David heeft dat best aangevoeld. Het is een wonder. Als een mens leert buigen voor de vrijmacht van God. En die almacht die... De doden roept tot het leven. En de dingen die er niet zijn, alsof dat ze er waren. En dan heeft David geen moeite gehad om antwoord te geven. Hij zou kunnen zeggen: Koning, kijk, dat ben ik. Zie je? Ik heb toch maar die Filistijnse kop afgeslagen. Zie je het wel, koning? God heeft het voor me opgenomen. Wie ik ben. Ik ben een kind van God en ik ben de toekomstige... Nee, dat zei die jongen niet. Weet je wat in die tent van Schouw de openbaring komt? Dat de kerk met de weldaden en de wonderen Gods in het leven... op die plaats komt waar God ze hebben wil. En dat toont dat leventje van de man naar Gods hart... De wonderlijke genadevruchten van ootmoed en van kleinheid en van vernedering. De weldaden die God in zijn leven verheerlijkt hebben. Die hebben hem zo klein voor God gemaakt en zo klein voor God gehouden. Alles wat hoog is. Dat is de Heere een gruwel. En het is tegelijkertijd. Tot het de dag van vandaag. Als een teken gemeente. Waar genade een mens brengt. En waar genade een mens houdt. En wat genade doet beleiden. Wie zijt gij o jongeling. Hij zei niet ik ben die man. Dat heb je toch gehoord koning. Ik heb. Die Filistijn verslagen. En zei wie ik ben. Ik ben. Luistert u maar. Hij zegt. Ik ben een zoon. Van uw knecht Isaïe. De betelige Moet je overdenken, hoor. Genade. Als die onderzocht wordt. Brengt de mens in de ootmoed. En weet u waar die ootmoed ons brengt? Die brengt ons altijd bij onze afkomst. En als je nou bij je afkomst bepaald wordt. En bij je afkomst gehouden wordt. Dan zal er nooit geen roem overblijven. Hij zegt, ik ben een zoon van je knecht. En in die des harten later zal blijken. Kom ik vanavond nog terug wat voor getuigenis dat naar buiten gegeven heeft. De Heere zegt in zijn woord, op deze zal ik zien, op de armen en op de verslagenen van geest, en die voor mijn woord breken. Gods kinderen zijn geen koude, harde rekenmeesters. Het ware volk des Heere wordt in de weg van de waarachtige ontdekking in zijn vruchten ons aangewezen. Ik ben een zoon van je knecht. Paulus heeft met de grote genade. Die God in zijn leven verheerlijkt had. Want wie zou het kunnen zeggen. Opgetrokken te zijn geweest. In de derde hemel geblikt. Het vader gods aanschouwd, Onuitsprekelijke dingen ervaren. Wie zou het van ons na kunnen en durven zeggen. En weet u als die man op zijn plaats is. Wat hij dan van zichzelf zegt. Nog hij die plant. En nog hij die nat maakt is iets. Maar God die de wasdom geeft. En weet je wat hij op een andere plaats zegt. Die meent. Al meen het. Die meent iets te zijn. Die bedriegt zich in zijn gemoed. Waar hij niets is. Daar staat er een jongen. Met de grootste wonderen die God in zijn leven gedaan en verheerlijkt heeft. En dan zie je mensen waar genade brengt. Genade brengt in het dal van noodmoed. Gods dienst is brutaal. En Gods dienst is hoogmoedig. En Gods dienst staat overal boven. Maar het ware leven... Dat komt daar op zijn plekje terecht. En dan zegt hij er nog wel bij. Want hij zegt het door het geloof. Hoort u maar zijn afkomst onderzocht. Ik ben een zoon van uw knecht. Isaï En zegt hij ik ben een Bethlehemiter. En daar spreekt dat wonderlijke geloof in. Want u kan weten dat toen Jozua de erfenis delen moest en het volk genaderd was tot aan de Jordaan. Dat de Heer gezegd heeft, werp het lot. U denkt maar aan die kostelijke geschiedenis van de dochter van Selafiat. Toen de erfenis werd uitgedeeld en ieder het zijne werd aangewezen. Toen vielen die jonge vrouwen erbuiten. En toen hebben ze geschreven. Geef ons een erfdeel. In het midden daar broederen. Tot een bewijs dat de erfenis uitgedeeld werd. En toen eenmaal Jozua dat lot geworpen heeft. Toen is het lot ook geworpen over de stam van Juda. En toen dat lot over Juda geworpen is. Toen is er een deel in dat beloofde land ook toegekend aan het geslacht van Isaï, dat uit Juda gesproken is. En daar in Bethlehem is het lot gevallen. Ik ben een zoon van uw knecht Isaï, een deel gekregen in Gods genade en een deel in Gods gunst. Weet je? Dan mag Saul onderzoeken wie hij is. En dan mag David zeggen, Saul wie ik ben. Ik heb een plekje van God gekregen. Daar in Bethlehem. Daar heeft God het lot geworpen. En daar is mijn geslacht geplaatst naar de goddelijke beloften. Ik hoor bij dat volk. Waar Abraham van gezegd heeft: Dit land zal ik u geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid. Ik ben die zoon van Isaïe, en ik kom uit Bethlehem, en ik woon op een plaats die God eeuwen tevoren aan Abraham al beloofde. Toen hij zei: Kijk eens naar de sterren, kun je ze tellen, zo zal je zaad zijn. Wie ik ben, o koning, wel een kind die ligt, ...onder de eeuwige toezeggingen van God... ...een plekje gekregen in dat Bethlehem van de hemel... ...en dat is me genoeg... ...het is me helemaal niet te doen om die koningsdochter... ...want ik heb een plekje van God gekregen... ...duidelijk, daar was afkomst. Misschien is het goed... ...om daar ook nu over te denken. Er staat in psalm 139... ...gij wiens wijsheid nimmer faalt... ...had mijn geboorte stond bepaald... En eer iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. Wel zo. Dat is ook van mij. David. Een zoon van Isaïe. Ook van mij geldt de belofte. God. Ik ben op dat plekje geboren. Dat wil de God me hebben. En is er geen eeuwige toezegging. Wat later Micha zou profiteren. Van diezelfde plaats. Gij Bethlehem, juda. Zijt het geklein om te wezen uit de duizenden van Juda. Uit u zal me voorkomen. Die zal zijn een heerser van ouds. En wiens uitgangen zijn van de dagen van ouds. Of eenvoudiger zeggen. David was met zijn plekje eens. En David is nooit boven zijn afkomst gegroeid. En David is met al zijn weldaden een eenvoudig mens gebleven. En David heeft met de wonderen die God in zijn leven gedaan heeft de voorrecht gehad. Om in God te eindigen. Weet u wat nu genade is? Weet u het nou? Kan je dan een beetje begrijpen? Dat hoe langer als je in de bediening loopt. je meer dat afkeer gaat gevoelen. van al dat hooggevoelige, bezittende, wetende. en altijd op de hemel aanreizende mensen. Van mensen die het altijd hebben. en die het altijd weten. en die het altijd geloven. En die nooit meer twijfelen. Die meer op de hemel gericht zijn als op de hel. Ach, die kerk heeft zo'n andere gang, mensen. David, wie ben je, jongeling? Als ik huis bedoel vanavond, pardon, wie bent u voor God? Heb je ook een plekje gekregen onder Gods gunst? En lig in de eeuwige belofte God in je ziel verankerd. En heeft de Heer je het voorrecht gegeven op dat lage plaatsje onder God te blijven. Weet je nu de bedoeling van deze waarheid? Ik lees en Saul zeide tot hem, wiens zoon zijt gejongeling. En David zegt, ik ben een zoon van uw knecht, Isley. de Betlemiet. Hij had best kunnen zeggen, hoor. dat zeg, want daar staat hij dan toch maar. De bewijzen van Gods gunst en de bewijzen van de wonderen, die liggen in zijn leven. Maar als de afkomst naast legt, dan ben je niet zo hooggevoelig meer. Weet je, Paulus zegt: Wat roem zouden we hebben in de dingen waarover we ons schamen? Blijf maar veel bij je afkomst. Dan blijf je bruikbaar voor God, de mens. En herinner maar waar God je gevonden heeft en waar God je wilde onderwijzen. Hij zegt: God heeft mijn plekje in Bethlehem gewezen. Daar liggen de eeuwige toezeggingen naar het woord van God. En daar is de erfenis in een zoete plaats gevallen. Zo werkt de Here, zijn vrijmacht. Zomaar kort mijn eerste gedachte. Ik heb nog een gedachte. Luistert u maar. Ik lees en het geschiedde nu. Als hij geëindigd had tot Saul te spreken... Dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Daar is Davids geloofsband met Jonathan. En die is daar gevallen. Als ik dus goed lees en de exegese van deze schrift opbouw. Dan zie ik daar in mijn gedachten dus die David er staan. En ik hoor David daar getuigen. En er is Saul. Maar er is ook Saul's zoon. Jonathan. De kroonprins. Die is ook in die tent. En hij hoort David praten. En hij hoort David getuigen. En hij hoort een gewagen van de wonderen gods. God heeft hem in zijn voorzienigheid... Besloten In de erfenis van Israël. En dan gebeurt er wat. Dan is het waar mensen. Dan geeft God getuigenis van zijn eigen werk. Nou maar luisteren he. En dat getuigenis van Gods eigen werk. Dat slaat aan in het hart van Jonathan. David die zegt iets. En daar staat Saul. Die hoort het. En daar staat Jonathan. En diezelfde woorden. Hè? Die Saul helemaal niet aanspraken. Die zijn hart niet raken. Die Saul niet tot jaloersheid beweegt. Die hem niet doet ervaren. O God daar staat die jongen. En dan ben ik wel koning. En ik ben gezorgd, maar die jongen is veel gelukkiger als ik. Want die jongen heeft een God voor zijn hart. En heeft een toekomst voor de eeuwigheid. En ik als koning van Juda heb helemaal niks, want ik heb geen God. Maar dat gebeurt niet hoor. Hij is niet eens jaloers op de genade waarvan David hoort spreken. Dat is de eerste les. Dus je kan een kind van God horen spreken. En dat leven daar genade. Die kan tweerlei vruchten hebben. Zo hoort het. En het doet hem niks. En niks. Dat is ook een les voor Gods kinderen. Ook een les. Want je moet niet denken. Dat je een onbekeerd beweegt. Een onbekeerd hart beweegt. Als God er niet in meekomt. Al zou de Heer de grootste zaken in je leven verheerlijkt hebben. En je zou mij vrijmoedigheid daarvan mogen zeggen. Maar als God het niet overdrukt gebeurt er niks. Dat is ook soevereiniteit. Dat gaat zo rustig door. Hij heeft niet één moment in zijn hart. Dat hij gedacht heeft. Jongen ik zou mijn koninkrijkje wel eens willen ruilen. Voor die arme jongen die dat is En ik geloof. Ik geloof. Dat dat in het leven van een aangeslagen mens andersom is. Wat bedoel ik? Wel als een mens in de breuk van zijn leven loopt. En de Heer die ontdekt hem dat hij geen God voor zijn hart heeft. En geen borg voor zijn schoot. En door wordt dat volk van God spreken. Dan gaat hier wat gebeuren. En dan zeggen ze, o God. Die man die vimmer is ik. Al is hij naar de natuur misschien zo minder bedeeld als anderen. Die rijke man die heeft nooit jaloers op die betelaar geweest. Begrijp je. En daarmee betoont deze Saul zijn onbekeerd hart en zijn onvernieuwd leven. Dat is één. En toch heeft deze Saul, dat heb je gehoord in het verleden, best godsdienstige gepraat gehad. Veel zelfs. Maar datzelfde nu, wat David daar vertelt heeft, daar is Jonathan, die zal daar wel gezeten hebben na Saul, en deed de jongen zien staan, en die heeft de jongen horen praten, en toen is er, mag ik het zeggen, iets overgedrukt in dat leven. Daar in die tent van Saul, daar gebeurt een goddelijk wonder, daar krijgen twee mensen van haar God geleerd. En van God bekeerd, Die krijgen elkaar van de hemel. Ja. Wilt u dat dan ook nog meenemen in deze tijd waarin het subjectivisme. En het bijzondere genadeleven tot een spot geworden is van de wereld. En de talen kanans niet meer verstaan wordt. In een tijd waarin de leidingen die God met zijn kinderen houdt. Openlijk worden ten spot gesteld. Wilt u van me aan dat datzelfde leven wel verstaan wordt. Door een volk die het van God overgedrukt krijgt. En wat een wonder als dat nou eens van binnenuit waar mag worden. Plekje bij God gekregen. Ja, daar heeft hij van gesproken. En nu krijgt die jongen ook een plekje bij Gods volk. Ja, heeft hij niet om gevraagd heeft hij zich niet opgedrongen, zich niet aangepresenteerd, maar die heeft hij van God gekregen. En dat geloof ik als de les die vanavond onze moed aanspreken, dat er een erfdeel op aarde is die elkander van God gekregen heeft. Zoete banden die mij binden aan dat lieve volk. Voorwaar, het zijn mijn harte vrienden en hun taal, dat is mijn hartentolk. Weet je, al komen ze van verre landen. Hun harten die smelten toch ineen. Zo lees ik het toch wel goed, he. Hoort u maar. En het geschiedde nu, als gij geëindigd had tot zo te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Daar ga ik over spreken met u. In de eerste plaats, misschien is het goed, eens om over die naam te spreken. Jonathan. In wezen is het afkomstig van het woordje nano. Dat is gift. En het woordje jo is heren. Een gift van de heren. Van God geschonken. Als ik Jonathans naam probeer duidelijk te maken. Moet ik het zo zeggen. Zuiver vertaald. Van God gegeven. Van God gekregen. Van God geschonken. Dat betekent. David heeft van God wat gekregen. Genade. David heeft van God weldadig gekregen. David krijgt van God ook banden met Gods kinderen. En die banden met hem, wat Jonathan letterlijk betekent, van God gegeven. Dat heeft hij gevoeld en ervaren. Toen hij enkele zaken zit te overdenken. In de eerste plaats mensen. Genade moet God overdragen. Dat kan je niet maken. Genade, dat proef je. Genade, dat voel je. En genade, dat weet je. Dat legt een onverklaarbare, zoete band. Mag ik zeggen, dat is de heilige mystiek. De mystiek die zielen aan elkander verbindt. Dan wordt eigen, wordt vreemd. En vreemd, dat wordt eigen. Dat is niet mijn woord, dat is het woord van de medere David. En die medere David Die heeft het zo gezegd: die vrouw, kinderen enzovoorts, liefheeft boven mij, is bij niet waardig. Dan is het waar die in dit leven zal verloren hebben, want dan komt er een scheiding. Zegt Jezus, maar dan zegt Hij ook. Ik zal ze andere broers en andere zusters geven. Ik zal ze een andere vader en ik zal ze een andere moeder geven. Dan krijg je van God dubbel terug, duizendvoudig zegt Hij. Wat je hier in het leven aan de ene kant kwijtraakt, dan krijg je de hand Gods. Van de andere kant krijg je dat weer terug. Ik lees deze Jonathan is van God gegeven. En daar staan die twee jonge mensen. En wat staat er dan in de waarheid? Nadat hij geëindigd had te spreken... dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Dan lees ik twee keer een Hebreeuws woordje. Het woordje dat vertaald is met ziel. Je zou het met dezelfde vrijmoedigheid kunnen vertalen... Met het woordje leven. Dat wil dus zeggen dat heel het innerlijke van het leven van Jonerum. En het innerlijke, het leven van David. Aan elkaar verbonden werd. En deze verbondenheid die heeft David laten doen zingen. Weet je wel, ik ben een Vriend. En ik ben een metgezel van allen die u namelijk moedig vrezen en die leven naar uw goddelijk bevel. Ik lees de waarheid. Die jongen heeft de getuigenis van David beluisterd. Hij dacht, die taal ken ik. Dat leven versta ik. Die gangen zijn me niet onbekend. Je hoeft in het koninkrijk gods niet te knoeien mensen. Pas op. En aan de andere zijde mag ik er dat bij zeggen. Ik heb gezegd niet aangedrongen, niet opgedrongen. Die thermometer van de genade. Die ligt soms zo scherp mensen. Het kan soms zijn dat je bij jezelf denkt wat is dat nou toch. Hè? Ik zou het zo graag anders willen. En ik, ik weet het soms ook niet. Die neemt het over. En die praat erover. En die is er blij mee. En het is vandaag net of er een stuk ijs in mijn ziel is. Terwijl er sommige mensen over spreken. Word ik als ik dat allemaal hoor vertellen. Als een ijsblok hier van binnen. Dat is heel wonderlijk. Maar het is wel de waarheid mens. Oh we hebben in het ambtelijke leven. Al zoveel beluisterd. En het ene dat beluistert. In de een ijsblok in je ziel. En het andere zegt twee woorden. Kijk, dat is van de hemel. Dat is van de hemel. De ziel wordt met de ziel verenigd. En waar vloeit dat dan uit op? Hoort maar. En de ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Dat is die wonderlijke door genade ingestorte liefde. Onderscheiden van de natuurlijke liefde. Maar het is de liefde ingestort door de heilige geest die gegeven is. Later zou David zeggen bij sterven van Jonathan. O mijn broeder Jonathan, Jonathan. Het is een liefde die sterker is dan de dood. Harder dan het graf. ...en vele wateren zullen dezelfde niet kunnen uitblussen. Hij zegt... ...als hij hoort dat Jonathan is gevallen... ...hij zegt, die liefde... ...die ging de liefde der vrouwen ver te boven. O zoete, wonderlijke, mystieke band... ...tussen Gods kinderen hier op de aarde. Niet te maken, niet te forceren... Eerlijk van God gekregen, een ziel met een ziel verbonden. De eeuwigheid zal ervan gaan gewagen, voor zijn troon. En hier beneden, en ik lees, en hij beminde hem als een ziel. Ja, eerlijk van God gekregen en van God vandaan leren ontmoeten. Dat is een erfdeel die kan zeggen, daar heb je van God gekregen. En daar heb ik je van God gekregen. Als ik David in zijn leven zou kunnen spreken. Luister maar mee volk van God. Hoor. Goed luister maar. Als je David zou zeggen. Wanneer heb je Jonathan van de hemel gekregen. Dan zou hij zeggen daarna de strijd. In de tent van mijn vader zou ik hem gekregen. Zo bindt de Heer door de ingestorte liefde. Niet mijn natuurlijke liefde vergelijken met de geestelijke liefde daar staat en daar staat en hij beminde hem als zijn ziel. Gods kinderen hebben na de genade weldraden van de ootmoed, van de teerheid en de kleinheid nog een genadegave en dat is de genadegave van de beminnelijkheid. En dat doet mijn hart wel eens zeer. O, wat ik dan die gesprekjes, denk ik met uit. eruit. Wat was ze beminnelijk? Wat was ze beminnelijk? Wat was ze gunnend? Wat nam ze het kleinste leven mee? Als ze in het piepen van het jonge leven hoorden... dan ging er een glans op haar gezicht. Mensen, ik heb ze gekend... die oude, beminnelijke kinderen van God. En dan denk ik, we hebben de taal overgehouden... En we hoorden de praat hebben we overgehouden. En we kunnen de gedaante van de godzaligheid overhouden. Maar godskinderen, die hebben iets. Iets, dat is de beminnelijkheid. Of mag ik het zo zeggen, er geen geur van dat leven naar buiten. En die geur, die hebben ze van elkaar, hebben ze gevoeld, geproefd en ervaren. En, maar nog één zaak. Want daar staat die kroonprins. En daar staat die eenvoudige herdersjongene. Die staat er. En dus de ziel met de ziel verenigd. En dat vergeten ze nooit meer. Waarom moet je dat nou weer invullen? Hoe moet je dat nou invullen? Want dat koninklijk paleis. En die eenvoudige tenten van vader Izzi. Die liggen een wereld uit elkaar. Net zoals Naomi en Rut. Wat lag het ver uit elkaar heen. En wat hebben ze toch met elkaar kunnen leven. Weet je wat Jacob van Benjamin zegt. Hij zegt. Hij is het die mijn zielen liefheer. En al zo. Hoe wordt dat nou ingevuld. En dan gaat God in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. daar wegen voor banen. Want als dat gesprek er afgelopen is. Daar in die tent. Dan zegt deze Saul. En dat is een wonder. Tegen deze jonge herder. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Toen baande de heren zelf wegen dat die twee kinderen Gods elkander ontmoeten mogen. Toen was er een plaats waar ze met elkander konden spreken en handelen. Daar is waar geworden, men hoorde daar, daar tenten ten dergelmen van hulp. En hij, ons aangezegd, ja dat leventje. Van die man naar Gods hart. legt toch wel ingrijpende zaken voor ons mensen. Dan moet je eens overdenken. In deze tijd van formalisme. In deze tijd van beschouwing en bespiegeling. Waar is de geest onderscheid? Wie doorziet nog het genadeleven van Gods gemeente? Hier liggen twee kinderen van God. Van God gekregen, van God verenigd. Blij met elkaar. En ze krijgen in de weg van Gods voorzienigheid nog een plekje ook. Maar zou een jong bij me blijven. En toen heeft de Heer in de weg van zijn voorzienigheid die ruimte geopenbaard. Dat die twee kinderen Gods met elkaar door komen handelen. Kom luister toe. Gij die de Heer vreest. Leg nog eens. Hoe wordt dat nog in het vervolg? waargemaakt? gemaakt. Ga ik zo met u overdenken. Eerst een versje zingen. Uh, 84. Zesde vers. Waar God de Heer zo goed, zo mild is, het alle tijd zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal een goede niet in oorde onthouden, zal het niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Waar zalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt? Zesde van 84. Het getuigende leven, herinner je dat? Het getuigende leven van de mannen, Gelschert. er is geur van uitgegaan. En dat getuigende leven, dat is bij de afkomst gebleven. Dat getuigende leven heeft zijn geloofsband doorleefd met datzelfde volk. En dat getuigende leven heeft een eeuwig verbond gemaakt. Je moet maar niet boos worden. Als in de prediking Gods kinderen aangesproken worden. Dat heeft een oogmerk, een doel. Dat u jaloers zou worden. En dat je niet zou zijn als zo. Die met al de weldaden toch zijn eigen weg is blijven gaan. Maar dat er een begeerte in uw hart zal komen. Dat volk, weet u van Rutte, dat volk. En die God, wel vragen. hij ook een band naar ons volk. Ben je ermee verenigd. Dat de gangen en de wegen die de Heer met zijn kinderen. Want die banden die blijven tot in de eeuwigheid toe. Dat zal straks waar worden. Eén lichaam. één hoofd. Die kerk die ligt van de eeuwigheid verbonden in God. En zal daar blijven Dat leven daar in het huis van Saul. Er wordt even als het ware de schaduwen van opgehaald. En dan lees ik Jonathan nu, die van God gegevene, weet u. En David, die beminde, maakte een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En nu moet ik dus enkele dingen tegen u zeggen. In de eerste plaats, dat woordje verbond, ja? Waarom dat verbond tussen die twee mensen? En wat de drijfsfeer van dat verbond was. Namelijk, terwijl je hem lief had als zijn ziel. Ja. Eerst dat woordje verbond dan maar. Dat woordje verbond zoals het hier staat. Dat vinden we grondwoord. Het woordje bara of beret. Dat kan je daar lezen. En dat heeft te maken met twee begrippen. Het woordje bara heeft het begrip van baren, voortbrengen. Er komt iets wat er er voorheen nog niet was. En het woordje berit, delen, partijen. Er wordt er iets geboren wat, het, wat er voorheen nog niet was, tussen die twee jonge mensen. Nu ga ik niet verder met u denken over de verbonden ten opzichte van de eeuwige staat van de mens, want daar gaat het hier niet over. Toch is het een verbond wat opkomt uit de eeuwige staat vandaan. Dat moet u wel onderscheiden. We kennen ten opzichte van de eeuwige staat maar twee verbonden: dat is een verbonden werken en een verbonden genade. Maar toch staat hier datzelfde woordje, Barabirid. Namelijk, voorbrengen, delen. Ieder zijn eigen deel in deze. En daar staan die twee mensen. En het is uitgegaan, als u dat nog even herinnert. Omdat zijn ziel hem lief had, als zijn ziel. Dus dat verbond wordt gesloten uit de liefde. ...overeenkomsten uit God... ...uit de drijsfeer... ...van de ingestorte liefde. Er zijn al heel wat... ...overeenkomstjes en verbondjes... ...gemaakt... ...die opkomen uit eigen belang... ...zielsbelang. dan deed het ook. Als ik dat doe, zal God ook wel wat doen. Of als het zo leeft... ...zal God me dat wel schenken. Niet? Dan is dat een bond uit ver... ...uit een bepaalde veroordeling van al hetgeen wat vrijmacht en soevereiniteit is, ik doe dit, zal God wel wat doen. Maar hier komt het uit de wortel van de liefde. En wat heeft deze Jonathan, als hij dat verbond begeert, dan wel gedreven? In de eerste plaats is hij gedreven door het buigen voor Gods raad. En hij heeft door het geloof heel ver mogen inblikken. In de omgangen van met David de man naar Gods hart zal hij in het twintigste hoofdstuk tegen ons zeggen. Zegt hij tegen zijn vader, we weten het hij. En als hij later het verbond sluit na het schaapsschedersfeest en het herhaling van deze komt. Dan heeft hij geloofd dat David de toekomstige koning. In de openbaring van Gods raad deed de Heer hem inblikken in de vervulling. Zo heeft zich de dood tegen gevochten. Dat weet je. Tegen die eeuwige raad Gods. Maar Jonathan buigt. En hij aanvaardt in de verbondsluiting Wat de Heer enkele tijden terug daar in Bethlehem gezegd had. Deze is het. Die heb ik verkoren, zal. Het geloof en de omgangen met David heeft hem doen buigen voor die openbaring Gods. En dat bewijst hij. Wat doet hij? Wel, als ze we daar samen zijn, ziet u een wonderlijk tafreel. Zo zijn mijn teksten, kinderlijk en toch zo eenvoudig. En hij maakte een verbond. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhaalt. Dat was een koninklijk kleed. Als hij daardoor het paleis liep, of op de plaatsen waar hij was in het leger, dan zei hij, daar is Jonathan, de toekomstige koning. Dan kleed hij zich uit. Hij zei: David, dat ben ik niet. Ik heb leren buigen voor de eeuwige raad. Dat kleedje komt jou toe. Hij buigt en gelooft. En aanvaard van de altoo's wijze raden, Houdt eeuwig stand, heeft altos kracht. Wat een diep geloofsgeheim is in dit verbond ons aangewezen. Zijn andere kleding trekt hij ook uit. Het was als een teken van zijn heerlijkheid. Zijn onderkleed en zijn mantel. Ze waren bewijs van zijn koninklijke waardigheid. Hier legt een jonge man alles af. Om te leren buigen voor de vervulling van Gods raad. Hou je puntjes vast. Ik lees en hij gaf ze aan David. Hij zei David, mijn vader denkt dat ik het ben. En het volk denkt dat ik het ben. Maar ik weet van God vandaan dat jij bent. O zoete openbaring uit Gods aanbiddelijke raadsvervulling. Ik lees, ja, tot zijn zwaard toe. En ik zie hem zijn zwaard losmaken. Hij zei David, dat is voor jou. En dan weten we dat het zwaard een getuigenis is van de handhaving van het koningschap en de rechtvaardigheid van het koningschap. Denk maar aan het beeld wat Paulus zegt. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Hij zegt, je bent niet alleen koning, maar jij gaat ook regeren. Denk ook maar dat ingrijpend afreeuwen bij Geelgal, toen die engel des heren met een uitgetogen zwaard kwam. Ik ben het die macht heeft. En om het nog duidelijker misschien te maken, als de mens van God afgevallen is, stelde de heren Gerubijnen. En hij bekleed ze met een vlammend zwaard. In de oefening van recht en gerechtigheid. Hij zei David. Jij moet straks een koninkrijk regeren. Jij moet recht en gerechtigheid in Israël gaan brengen. Alsjeblieft. Hier heb je me zwaard. Toen heeft hij afstand gedaan. Van zijn eigen titels. En van zijn eigen vermogens. Ik lees. Tot zijn boog toe. En die boog. Die was de koning als een symbool gegeven. Namelijk het symbool van bescherming. En een symbool van degene als ze aanvielen om de vijanden tegen te houden. U denkt maar dat ze uit Benjamin de boogschutters leverden. De boog was een bewijs. Dat volk wordt beschermd. En dat volk, dat zal als de vijanden aanvallen mij op zijn weg vinden. Hier heb je mijn boog. Hij zegt David jij zal straks Israël beschermen. En jij zal de vijanden ten onder brengen. Puntjes even. Ken nog een les. Hoort u maar. En tot zijn gordel toe. En we weten dat onder het opperkleed was een gordel. En die gordel die had onder Israël ook symbolische betekenis. Bijvoorbeeld, zo kregen de profeten, die kregen tot een bewijs van hun profeet zijn, de ledere gordel. Denk maar, als Elia naar Agap gaat, dan staat hij met de mantel en de ledere gordel. Daardoor zegt hij, je bent een profeet. En we weten ook, om dat beeld duidelijk te maken, van Johannes de Doper. Als Johannes de Doper komt, dan heeft hij de keemels, haar mantel en de lederen gordel. De gordel toonde de heerlijkheid van het ambt. Maar de koninklijke gordel was van goud. Als we lezen in openbaringen 1, dan ziet Johannes Jezus als de verheerlijkte koning. En er staat, en hij droeg een gordel van goud. En daarmee bewees hij de heerlijkheid van zijn koningschap. En wat doet Jonathan dan? Jonathan doet die gordel af. En Jonathan geeft die gordel aan David. Hij zegt die koninklijke heerlijkheid die kom jij toe. Die kom jij toe. Daar wordt David voorbereid in dat verbond. Met al de beloften, later met Mephibozat kom ik er nog wel op terug om de waarde van dat koningsverbond met u te behandelen. Ik had eigenlijk nog één les. Heeft ieder die koninklijke heerlijkheid van David gezien en aanvaard? Nee. Heeft ieder de koninklijke heerlijkheid van David, grote zoon aanvaard? Hij is gekomen tot zijn. En die zijn en hebben hem niet aangenomen. Hebben ze hem niet een spotkoning gemaakt? En hebben ze hem de doornenkroon niet opgedrukt tot een bespotting van zijn koningschap? En heeft Pilatus tot hoon niet een opschrift laten schrijven boven zijn kruis. Deze is Jezus, de koning der Joden. Hevieder vroeg ik u de heerlijkheid van David als koning gezien? Nee, maar dit eenvoudige kind van God, Jonathan, ziet het. Zo is er ook een eenvoudig volk op aarde die door het dierbare geloof mag inbreken en achter het voorhandsel van de menselijke natuur de heerlijkheid van het koningschap van Jezus aanschouwen. Johannes schrijft. Wij hebben zijn heerlijkheid als goud. De heerlijkheid als enige geborene van de vader. Vol van genade en waarheid. Het leven van David gaf getuigenis. De genade gaf verbondenheid. Door het dierbare geloof mag de kerk het weten aan hem verbonden te zijn. Davids zoon, Davids heren. En ze kijken er wel eens door. Onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. U dien is waardige God. We hebben met elkaar gedacht. Over de historie. De heilshistorie. Van Davids heerlijkheid. Van zijn leven. Van zijn levensvrucht. Van zijn levensgetuigenis. Maar ook van de overdracht van dat leven. En de aanvaarding door het leven. Ook van dat eeuwig verbond. Daar staat dan, heren, die gij hebt gezalfd. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En met heilige zalf aan mij in het rijk verbonden. En Jonathan heeft het gezien, heren. Er dwars doorheen gekeken. Zo mag het geloof iets aan van de heerlijkheid van hem. Gij heren zijt, verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Gebruik deze eenvoudige bijbelezingen tot nadere kennis van het woord. Van uw verborgen gangen en leidingen die gehoudt, Doet ons ervoor buigen dat we niet als een zool zouden zijn die blind was en zijn eigen godsdienst overeind hield. Maar dat we als in Jonathan werden verklaard en geleerd, van God gegeven. Voorwaar, heren, die banden zullen de eeuwigheid verduren. Laat het tot onderwijzing en bekering zijn. Wel het tekort verzoenen over alle wijgen en paden lijden. En zo we hier met die donderdagavonden samen zijn. Met een eenvoudig volk. U mocht het maar zegenen en gebruiken. Tot onderwijzing in de doorheid van de tijden. Tot verheerlijking van uw lieve naam en dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen de Slopsang uit 111. Wij zingen het vijfde vers. De trouw. al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul. Als op een vrikbare steunpilarum. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. 5 van 111. Laat ons in de vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.